Drie uur. Lief Tijn met het NOS-journaal. Centrale Bank zegt er alles aan te doen om de financiële stabiliteit in het land te beschermen. De Bank zal gewoon geld leveren aan andere banken. De Turkse lira daalde vrijdagavond fors ten opzichte van de dollar en de euro na de mislukte staatsgreep. Beleidsmakers van de Turkse Centrale Bank en leden van de Turkse Vereniging van Banken zijn vandaag bij elkaar voor spoedoverleg. De schoonmaakoperatie in Turkije na de mislukte koep van vrijdagavond is nog in volle gang. Dat zegt de Turkse premier Yildirim. In de afgelopen dagen zijn zo'n 6.000 mensen opgepakt. Er wordt nog steeds gezocht naar een aantal hoge militairen. Ze zouden zijn gevlucht. In de straten van Ankara en Istanbul is de rust inmiddels teruggekeerd. Gisteravond en vannacht stond het Taksimplein in Istanbul... vol met feestende aanhangers van Erdogan. De Turkse president riep vanochtend zijn achterban op... om de pleinen te blijven bevolken. Dit is geen zaak van één dag, zei hij. De pas aangestelde Brexit-minister Davis zegt dat EU-burgers die in aanloop naar de Brexit willen verhuizen naar Groot-Brittannië mogelijk worden teruggestuurd. Dat kan nodig zijn om te voorkomen dat te veel migranten het land binnenkomen, zegt Davis in de Mail on Sunday. Hij zegt dat er niet zal worden getornd aan de rechten van de 3 miljoen EU-migranten die al in Groot-Brittannië zitten. Davis herhaalt dat hij zich in de gesprekken met de EU hard zal opstellen. En opnieuw heeft de Botlekbrug bij Rotterdam te kampen met een storing. De brug kan sinds vanochtend vroeg niet meer open. De slagbomen gaan niet meer naar beneden en de brug is niet goed vergrendeld. Dit is de 71ste storing sinds de brug. Een jaar geleden is dat nog maar in gebruik werd genomen. De nieuwe Botlekbrug heeft 250 miljoen euro gekost. Het weer. Vanuit het noordwesten steeds meer zon. En dan wordt het tot 25 graden. Vanaf morgen nog zonniger en warmer. Morgen 25 graden. Woensdag kan het 30 graden worden. Dit was het NOS. GFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Klopend Muidenberg. Drie kilometer file door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Tot, tot strand. Dit is tot vijf uur. Zondagmiddag live. 89, 9.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 daar gaan we het ook zeker over hebben straks met uh, de wethouder toerisme van, uh, van Zandvoort. En zometeen um, een reportage van Dennis van Dijk. Want Dennis van Dijk was in het Jutters Museum. En wat hij daar allemaal uh, heeft uh, gezien, dat, uh, dat geloof je bijna niet. Zometeen uh, ga je het horen. Ook De bij Lark komt eraan, nu is Koenks. En dit is Cooking on Tree Burners. I'm known that I dance to a different song. Never a shame, but I got to love. Go.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 En ik zit hier ongeveer 14 jaar. Zit ik hier al als vrijwilliger. Ik ben er ertoe bijgevraagd.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 En toen met we de NASA terecht. Nou, ik maak met uh, permissie van Gerard even uh, in vogelvlucht zo even een, uh, een klein rondje dan. Door het Jutters Museum Zandvoort te vinden. Um, uh, wat is het makkelijkste? Het is eigenlijk recht onder de casino hier hè. Dit gebouw noemen ze de Rotonde. Het is geen verkeersrotonde. Waar mensen wel in de war zijn. Wat gebouw heet. Zo heet het. Vraag naar de Rotonde.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 Nou, allemaal spullen, natuurlijk. Heel veel dingen wat u al zei: van schepen die ja. misschien uh, gewoon dingen verloren zijn, of ladingen. Ja, ik zie hier allemaal, uh, wat is dit? Allemaal medische. Ja, ja, oh, ja. dat is, komt ook van de schepen af. Met, met, uh, dit komt uit Polen geloof ik, een Poolschip of een Russisch schip.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 Ja, het spreekt echt, het spreekt enorm, natuurlijk ook tot de verbeelding dit. Ik Zie je hier het nodige, ja wat zijn, het? aardewerk, of delen ervan. Kijk je ogen uit hier, oh dit is de stukken van vliegtuigen. En hier heb je dan dat draagarmtje van die lanceerraket van de NASA. Een stukje materiaal, een cameraarm inderdaad, van de draagraketten die de Odissei naar Mars de planeet schoot.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 Yes, no. Gewoon nee, doe me niet, niet. Doe me niet, doe me niet. Het wordt volop meegezongen. Loco in Acapulco, de Fort tops op Haarlem 105 in de CFM Zandvoort.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 vroeg nog steeds in de in de in de wedstrijd heeft ja ja dat is één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 Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik zal, het, ik zal het echt een enorme verrassing vinden. Maar misschien is dat ook wel de reden dat Vroom de vorige etappes zulke aparte dingen heeft gedaan. Zoals in de dalen, ja, tijd winnen. Ja, dat hij misschien angstig dus, is. Uh, op een behoorlijke voorsprong te staan door die waaier-etappe. Ja. Waar en nu zit. weer en he, bijna.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 Oké, dat is goed. Hoe oud is hij eigenlijk? Hij is 31 vol. Oké, dus die kan hem wel een transfer maken naar een andere ploeg. Zeker wel. En dan gaan we kijken naar volgende week, want dat wordt een loodzware week. Wat zijn jouw verwachtingen? Jij verwacht sowieso dat Quintana nog wat gaat laten zien. Ja, en ik verwacht dat Tom Dumoulin de klimtijdrit winnt. Oh, ja, ik denk die, die Molin rijdt iedereen aan goed hè, tijdens die tijdridden. Ik denk dat hij vandaag ook een geweldige uh, kans heeft, want hij zit in die kopgroep. En er zitten niet zoveel geweldig sterke mannen in en dat laatste is verschrikkelijk. En hij kan dat in zijn tempo. Oké. Okay. dat is natuurlijk alleen maar te lopen, dat is fantastisch. Ja. Is hij een toerwinnaar van de toekomst, denk ja, jij? Ja, absoluut. Absoluut. Niet. Nou Rob, hey, dat is goed nieuws. Ja, zeker. Een Nederlander in de gele trein. dat zal nou, wel tof zijn. Uh, pas op hè, want Mollema... Doet het ook goed. Die kan de plek deze plek Tour nu? ook voor een verrassing zorgen. Hè? Ah. Want als dat gevecht kintana vroem, als dat echt een gevecht wordt... dan is hij waarschijnlijk de derde hond of de derde renner... Ja. Die met de grote prijs gaat lopen. Althans, hoop ik op. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Mm -hmm. Het zou toch mooi zijn als het een podiumplek zou worden? Sowieso. Nou oh, ja, verbouwde. sowieso. sowieso. Ja. Maar ja, kijk, het is, als je gaat aanvallen, en dat gaat hij doen, dat heeft hij gezegd. Ik, ga, ik blijf niet alleen maar zitten, ik ga hem aanvallen. Dan kun je er natuurlijk geweldig doorzakken. Ja. En dat is het risico. En dan zeg ik, ja, podiumplek is leuk, maar alleen de winst stelt. Hè? Uh, mag ik nog even Dumoulin even, even, even, die, ja. uh, die etappe won in de stromende regen? Wat een karakter, hè? Ja, de, ik bedoel, we hadden een verschrikkelijke uh, Europese kampioenschap voetbal. Dat stond ook in je kolom. Gelukkig begon de Tour. Maar je had, je had mij moeten zien tijdens die etappe. Want ik kan dus niet blijven zitten. Nee. Ik ga door de kamer teken. Mijn adrenaline is waarschijnlijk net zo snel als dat van Tom Dumoulin, En ik word echt knettergek. Ja. Dat is... Dat is dat...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 Ja, fantastisch. Nou... En uh, let, let op hem ook op de Olympische Spelen. Hè, want dan geef ik hem ook een goede kant. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Hij uh, gaat nu al iedereen aan Gort. Laat staan dan. Het was nog een lange twijfelachtig of hij de Tour überhaupt zou gaan rijden. Ja, ja. ja hij, hij ja, heeft natuurlijk een prachtig voorseizoen gehad uh, ja. met Giro. Uh, ja, hij wilde zich voorbereiden. En, maar ja, toen, uh, toen kwam toch met de vloegleiding het overleg van... het is misschien wel beter om je kilometers te maken. En dat is natuurlijk zo. En kijk maar waar je uitkomt. Je hoeft niets. Nee. Nou, dat heeft zo.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 Um, uh, Mike, of, uh, Tom Dumoulin gemaakt ja. en die hebben ze dus getest ja. met wind en ja. hebben ze weer alles aanpassingen gemaakt dus, dus hij hoeft er niet bij te zijn te alles. niet normaal en, zo, ja. en daarom ben je ook een voor etappe en daarom is het ook ja. zo enorm Wat weet je wat, wat ook leuk is vandaag, daar zit die Verklaire, die zit in de, in de kopgroep. die wint ja. ja. altijd wat hè die ging oh, trouwens de, de bollentrui is nou van Micah, hè? dus de, de Belg is hem kwijt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 The other, one near at the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through a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 Leuk. We gaan van de ene gas naar de andere. Maar deze is wel heel erg vrolijk. En ja, dat vind vak, ik wel zeg, erg tof. Ja, je houdt eh, niet voor niks. Ze schrijf even dicht. Anders gaat hij meezingen, hè. Dus. <laughs> Goedemiddag Marco. Marco termes zit. Eh, houd, die houd die energie vast. hè? Hier nu. bij ja, ja, ons ja, ja. in de haven. Welkom Marco. Welkom, dankjewel. Hoe is het met Marco? Jouw dichtbundel puur Temes is uh, onlangs uh, uitgekomen. Ja. Je hebt hem uh, voor je. Ja, Hoe gaat het met de dichtbundel? Het gaat heel erg goed.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 Je kan de drukte opzoeken. Uh, de prachtige zee natuurlijk, een van mijn grote liefdes. Het strand. Ja, het, we hebben het allemaal. Ja, die halen die snappen het af en toe nog niet. Nou, dan ga je zeggen van nou. Ik waar, denk dat we moeten afhalen, jongens. Waarom kom je niet in Salford wouden? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar Sanford is heel erg mooi, hè, Rudy? Absoluut, daar zijn we dit weekend zeker achter. Oké, okay, dankjewel Marco, Marco voor het komst. Dankjewel. Graag gedaan, en zometeen ga ik praten met Nigel Castillo, Nigel, speler van Koninklijke HFC. Erg talentvol, en zometeen hoor je hem.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 Je het ja, je en ja. CFM? Ja, uit die die jaren... Jaren Lekker. En er wordt weer vrolijk meegezongen, dus dat is wel, uh, wel heel erg tof. En ja, we hebben live muziek uh, op de Achtergrond. Ja, die zon op te Zometeen, Home voor Supper. Um, ja, we kunnen even stiekem meeluisteren met uh, de soundcheck. Ja, ja. Komt zo wel. Halleluja. Nou ja, zo gaat het dus zometeen uh, helemaal live op... Uh,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 werden wij overspoeld met reacties van de diverse haringzaken. Ja. En uh, als kroon op uh, het werk van alle haringboeren uh, hier in Zandvoort... staat er een heerlijke schaal voor ons klaar. hier okay. vier uur pas mag de deksel eraf. Okay. We gaan bekroond worden. Ja. Ja, nog vier minuten, dat is lekker. Zometeen meer.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 Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés